Nee, maar dus nee, kan, dus kan misschien, misschien nog de, op. een andere ja, kant van. Ja, of misschien ooit een meisje die voor zichzelf nagels wil beginnen. Ja. kan die kan dan boven, uh, heeft er een mooie ruimte voor. Ja, dat zou wel Eventueel. geweldig zijn, hè, ja. om nog uh, uit te breiden. Dat in ieder geval wel gebruikt wordt, want zo is ook jammer. Ja, dat is ja. zeker jammer. Ja. En dus voordat jij in dit pand kwam, was het al uh, een Swarmazaak? Ja, dat is heel, het heeft heel lang niets geweest. Oh!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 Het is voor de iedereen aalwaard om ja. hier geknipt te worden, zeg maar. Ja. En uh, wat zijn de ongeveer de prijzen, als ik vraag? Nou, maar? Alleen, het, alleen knippen kont, kost 20,50. Mm -hmm. Wassen knippen 25,50. Verven 32,50, kort haar. En dan gaat dat van af wat je allemaal wil. En, dus...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 En uh, krullen, kinderen die met krullen geboren worden en die worden eruit geknipt, uh, kan dat, ja, dat? Dat ze dan nooit meer terugkomen? Ja, maar dat ligt dan niet aan het knippen. Oh, waarom? Nee. nee, dan ligt gewoon dan is die krul weg. Ja. Het nee. gebeurt wel? als bij die kleine kindjes van een hele fijne haart zodat die puntjes krullen? Ja. En die inderdaad knipt en dan vaak niet meer krullen. Maar die kinderen hebben wel vaak als ze ouder worden overgangperiode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 The day the grass that was green is now. Here.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 Beat of a song, song, buzzing in my head, my head like a bomb, bomb. But listen to the beat, a bit of a song, song, a buzzing in my head, my head like a bomb, bomb. We're standing alive, we're with the king of fire, the kick of drive, on a double neck bucket. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm like I'm shaking head, on a shaking under the kind of king of beat, beat, beat of a song, song, buzzing in my head, my head like a bomb, bomb. We'll listen to the beat, beat, beat of a song, song, you're buzzing in my head. Hey. Like one big flop, talking about the soul, one habit, love. I see my song and I'm a raggin'. Burn in up with the food feel to the beat, I feel the song song, present in my head, and I like can bum down Listen to the beat beat on the sound song, a present in my head, I head I like a bum-doll I feel the sound, song song, present in my head, my head I like a bum though. Listen to the beat, beat up a song song, a present in my head, head I like a bump down. Now we're standing alive with a king called five, king call drive on the Japanese. on jabbin and jabbin and jabbin het ritme van ZFM.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 En dat de fractievoorzitters overeenstemming bereiken over concepten voor een regeerakkoord en een gedoogakkoord. Als de fractievoorzitters Rutte, Verhagen en Wilders er inderdaad uitkomen, leggen ze de concepten morgen voor aan de fracties. Waarschijnlijk is zaterdag het congres waarin de leden van het CDA zich kunnen uitspreken over het minderheidskabinet van de VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. De beoogde premier Rutte zei vanmiddag dat zijn kabinet het kabinet Rutte-Verhagen gaat heten. Een Iraans-Canadese blogger heeft in Iran ruim 19 jaar cel en een boete van 30.000 euro gekregen. De man is de grondlegger van het bloggen in het Farsi. Vanuit Canada maakte hij een handleiding voor Iraniërs... en schreef hij op zijn blog kritisch over het regime van president Ahmadinejad. Dat leverde hem de bijnaam The Blogfather op. Later veranderde hij van standpunt en schreef hij positieve blogs over Ahmadinejad. Toen hij in 2008 zijn familie in Iran bezocht, werd hij toch opgepakt...